Daders aanpakken is beleid, daar gaan we mee door. Wat we daar bovenop gaan doen, dat is uh, meer greep krijgen op de georganiseerde misdaad door de structuren aan, aan, aan te pakken. Burgerinfiltrant maakt mogelijk rentree. 5 juli 2013. Het parool. De burgerinfiltrant maakt mogelijk zijn rentree. Die kan als een kroongetuige helpen bij het opsporen van criminele activiteiten en zorgen voor aanvullend bewijs. Dit bewijs kan nooit als enig bewijs worden gebruikt. Vooraf moet bovendien toestemming gevraagd worden aan de rechtercommissaris, die de aanvraag toetst. Er bestaat al lange tijd discussie over de inzet van burgerinfiltranten, sinds de zogeheten, IRT-affaire. In de jaren negentig is de inzet van criminele infiltranten verboden in Nederland. De politie experimenteerde met criminele infiltranten in drugsbendes, maar dat liep uit de hand. Infiltranten voerden onder de ogen van de agenten partijen druk door, zodat bewijs kon worden verzameld. In 1994 volgde een parlementaire enquête over het onderwerp. Twee ministers, Ernst Heerchebanen en Ed van Tijn, moesten aftreden. Sindsdien was het verbod regelmatig onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. Zo pleitte minister Rivo op Stelten, Veiligheid en Justitie. In april 2011 al voor de herinvoering van criminele burgerinfiltranten, hij voerde gesprekken met het Openbaar Ministerie, daarna bleef het stil. Tot eind januari van dit jaar in de PvdA en VVD opnieuw stemmen opgingen voor de rentree van het opsporingsmiddel. Tweede Kamerlid Lisbeth van, Tongeren, van GroenLinks schriep de minister van Veiligheid en Justitie vrijdag op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie van destijds te lezen. Je weet nooit van tevoren met wie je in zich gaat en of politie en justitie niet door zo'n infiltrant om de tuin wordt geleid. Ook is het nut en de noodzaak nooit aangetoond. Vanuit de advocatuur klonken ook al kritische geluiden over de voorgenomen plannen. Zij spreken van een draconische maatregelen van de vervuiling van het strafproces. Bart nooit gedacht, voorzitter van de Vereniging van strafrechtadvocaten. Vraag zich af welke concrete problemen justitie nu zit in opsporing die de herinvoering van deze vergaande opsporingsmethode noodzakelijk maakt. Nooit gedacht, justitie heeft een enorm arsenaal aan opsporingsmogelijkheden. Mensen kunnen tot in de woning worden afgeluisterd, geobserveerd en er mogen politie-infiltranten ingezet worden. Ik heb geen argument gehoord waaruit blijkt dat de inzet van burgerinfiltranten echt nodig is. Hij waarschuwt voor de gevaren die aan het gebruik van burgerinfiltranten kleven. We moeten hier niet aan beginnen. De criminele infiltranten zijn niet te controleren en hebben mogelijk een dubbele agenda. Het is niet voor niks. Dat hebben we ook niet toevallig gekozen. Dat we spreken van een crisis in de opsporing. Er is meer aan de hand dan een incident. Er moet anders gewerkt worden. En dat kan niet anders dan uh, uh, hoogst ernstig...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 Zo niet meer kan gaan Arm, rijk, blank of zwart Waarom toch zo apart We onszelf Ernst Heer Jebalin, Trad kort voor de verkiezingen van 1994 af vanwege de IRT-affaire en werd nadien tweede en eerste Kamerlid Ma in 2006 terug als minister van Justitie en bleef dat opnieuw vier jaar, was in 2010 tevens minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.